ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تصبروا en beste zusters, er bestaat consensus onder de geleerden, oftewel de geleerden zijn het erover eens, dat de meest belangrijke erfenis of nalatenschap kennis is. Dit op basis van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wasallam waarin hij zegt, de profeten hebben geen dirham of dinar, oftewel geld, als erfenis achter zich gelaten. Zij hebben slechts kennis als erfenis achter zich gelaten. En met kennis wordt hier gedoeld. Op religieuze kennis. En toen Bukhari. Rahmatullahi alayh. Overging. Tot het schrijven over het belang. In zijn Sahih, Toen hij overging tot het schrijven over het belang van kennis. Opende hij. Met de volgende zin. Baabu al ilmi qabla al amru. Oftewel het belang van kennis. alvorens voor een staarde. En hij voerde als bewijs hiervoor de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam Anna la ilaha illa Allah. Wa Weet dat er waarlijk geen ware aanbeidene is dan Allah. En vraag dan om vergeving voor jouw zonde. En hij gaf als toelichting hierop het volgende. Hij zei namelijk, Allah subhanahu wa ta'ala noemde in deze vers kennis op de eerste plaats. En pas daarna kwamen uitspraken en daden ter sprake. En dit is iets wat iedereen zou moeten onthouden. Namelijk, je kan niet overgaan tot het verrichten van een daad, totdat jij de nodige kennis daarover hebt vergaard. Je kan niet overgaan tot het verrichten van het gebed, totdat jij kennis hebt opgedaan over het gebed. Je kan niet overgaan tot het verrichten van de bedevaart, totdat jij kennis hebt opgedaan over de bedevaart. En weet één ding. Het vergaren van kennis is een grootse bezigheid en een nobele streven. En degene die zich stort op het vergaren van kennis, is iemand met hoge ambities. Maar zoals ik eerder zei, kennis is de enige erfenis die telt. En neem Abu Huraira radiallahu anhu als voorbeeld. Een van de meest achtbare metgezellen, een van de meest geleerde metgezellen, maar ook was hij een van de meest arme metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij heeft vaak honger geleden. Maar dat doet niets af van zijn reputatie. We hebben tot op de dag van vandaag nog steeds respect voor deze man. We uiten nog steeds hoogachting en waardering voor deze metgezel. Dit allemaal vanwege de kennis die hij bezat. En die hij heeft overgenomen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En ook zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Een persoon kan slechts benijd worden vanwege twee zaken. Geld dat hij bezit en vervolgens op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala uitbesteedt. En kennis die hij bezit en vervolgens naar daden weet om te zetten. Dus iemand die zijn kennis naar daden weet te vertalen is iemand om jaloers op te zijn. En ook vergemakkelijk kennis. De weg naar het paradijs. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam. Zegt in een hele mooie overlevering. Men selleke tariqan. Yel temisu. Vieh ilma. Sehele allahu lehu. Vieh tariqan. Ilel Hij. Die een weg inslaat. Zoekende naar kennis. Allah. Zal voor hem daarmee. Een weg vergemaklijke naar het paradijs. Dit wat betreft het belang van kennis. In het kort. Maar beste broeder en beste zuster. Als je kennis wil gaan vergaren. Dan zou je rekening moeten houden met een aantal zaken. En daar wil ik het over hebben vandaag. De voorwaarden van kennis vergaren. De geleerden die zeggen. hier. Lentanaal al-ilma illa bi-sit-taten Saanbeek aan tafseel-haa bi wa hirsun wa wa gorbetun, wa tal wa zamani Of the girl says that you can select als je rekening houdt met de volgende zes zaken: 1. Daka'un, slimheid. 2. Hirsum, toewijding. Oftewel, achtzaamheid. 3. Eftikarum, behoeftigheid. 4. Gorbatum, vervreemding. En we zullen ze allemaal, inshallah, uitleggen. Vijf, talqine ustadin, een onderwijzende leraar. En zes, tolu zamani, oftewel een lange adem. Als je begint aan het vergaren van kennis, houd er dan rekening mee dat het lang kan duren. Degene die deze zes zaken voor ogen houdt, zal inshallah... Zijn eindbestemming bereiken. En zal het verschoppen En wellicht zal hij zelfs het niveau van een geleerde halen. Maar degene. Die deze zes zaken niet in acht neemt. Die kan het vergeten. Want als je ergens wilt komen. Dan zou je de juiste wegen moeten bewandelen. En deze zes zaken die ik net heb genoemd, vormen de wegen naar kennis. En natuurlijk heeft een persoon ook iklaas nodig, een zuivere intentie. Maar iklaas alleen is niet voldoende. Toen Ibn Mas'ud radiyallahu anhu een verzameling mannen steentjes zag gebruiken, Tijdens hun dagelijkse lofuitingen en weer zei hij tegen hen, Wat doen jullie? En hij nam het hen kwalijk. En hij sprak hen daarop aan. Waarna deze mannen tegen Ibn Mas'ud zeiden, Maar we bedoelen het goed. We hebben goede bedoelingen hiermee. Toen sprak Ibn Mas'ud zijn beroemde woorden uit. Hij zei namelijk, en hoeveel mensen streven niet naar het goede, en toch zullen zij dat nood bereiken. Waarom niet? Omdat zij niet de juiste wegen bewandelen. Wil je ergens komen, dan zou je de juiste wegen moeten bewandelen. En een leerling moet rekening houden met deze zes zaken, wil hij... Daar komen waar hij wil zijn. Eén, zei ik... Is slimheid. Dekkaon. Ik kan zeggen... Degene... Of kennis... Is niet weggelegd voor degene die dom zijn. Het is hard, maar waar. Kennis is alleen weggelegd voor degene die slim zijn. Want als je het hebt over kennis dan heb je het over iets dat geen einde kent. Niemand zal in staat zijn om zich te ontfermen over alle aanwezige kennis. Kan niet. Zelfs de allergrootste geleerden kampten nog steeds met onwetendheid. Toen Abdullah ibn Weh, een van de bekendste leerlingen van imam Malik op een dag imam Malik tegen een verzameling mensen hoorde zeggen dat zij niet hoefden te wassen tussen hun tenen en vingers tijdens hun wodo. toen keek Abdullah ibn Wah verbaasd op en hij wachtte totdat de mensen waren vertrokken. En kijk hoe beleefd deze leerling is. Hij wilde zijn meester, zijn leraar, niet tegenspreken... in de aanwezigheid van mensen. Maar hij wachtte totdat zij waren vertrokken. En toen zei hij tegen de imam Malik... O oh, imam, ik hoorde u net het volgende zeggen... Terwijl wij een duidelijke overlevering hebben van de profeet sallallahu alaihi wa sallam waarin hij ons opdraagt om wel tussen de tenen en de vingers te wassen tijdens de huiduq toen vroeg imam Malik aan Abdullah ibn waq om hem deze overlevering voor te dragen toen Abdullah ibn waq klaar was zei imam Malik rahmatullahi alaih dit is een overlevering die sahih is die authentiek is en die mij niet bekend was en sindsdien zegt Abdullah ibn Weh als imam Malik over hetzelfde onderwerp werd gevraagd haalde hij deze overlevering aan en baseerde hij zijn oordeel op basis van deze overlevering dus zelfs imam Malik ook wel imam al-Madina genoemd. Ook door Imam Dar al-Hijra genoemd. Ook een Imam Malik wist een aantal zaken niet. Wat ik wil zeggen: een leerling dient slim te zijn. Want als we het hebben over kennis, dan hebben we het over een onderwerp die breed is. En vele verpakkingen kent. Wel wil ik jullie meegeven. Want als we het hebben over slimheid, dan hebben we het eigenlijk over twee vormen van slimheid. En dat is eigenlijk een lezing op zich. Daar ga ik me vandaag niet mee bezighouden. Maar je hebt het over aangeboren slimheid, die een persoon meekrijgt wanneer hij geboren wordt. En je hebt het over opgewekte slimheid, die een persoon zelf kan opwekken door daarop te trainen. Dus voor degenen die niet echt slim zijn, er is nog altijd hoop. Ook dient eigenlijk een leerling zuinig om te gaan met zijn tijd. Achtzaam te zijn als het gaat om zijn tijd. Hij moet zijn tijd goed benutten. Zo liep het imam, zo liep het Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayh, altijd met een boek in zijn hand. Hij las, terwijl hij liep. En Ibn -um jawzi rahmatullahi alayh, als hij bezoek kreeg van mensen, dat weerhield hem niet ervan, om rustig verder te gaan, met het vastleggen van kennis, in zijn boeken. En Ibn Qayyim, -um rahmatullahi alayh, die zegt over zijn meester Ibn Uzemia dat hij gewoon was om in één avond zoveel te schrijven waar anderen normaal een week over deden. Dus deze geleerden wisten met hun tijd of wisten hoe zij met hun tijd moesten omgaan. Een leerling is iemand die zijn tijd goed benut. Tot het uiterste benut. Er mag geen seconde verloren gaan. Een leerling mag zijn tijd niet besteden aan onzinnige dingen. Als je vrije tijd hebt, een uurtje vrij, grijp dan naar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En grijp naar de boeken van de hadith. Of luister naar een lezing. Of ga. Een zitting van kennis bij enzovoort. Zo dient je leerling te zijn. Een derde eigenschap is het tijgerom, zeiden we. Oftewel, ongeacht de hoeveelheid kennis die jij vergaat, haal het nooit in je hoofd om te denken dat je het helemaal bent geworden. En blijf altijd verbonden met je leraren. Blijf altijd in contact staan met de geleerden. En blijf jezelf altijd zien als een hele kleine leerling die niks voorstelt. En dit vergt bescheidenheid. En dat is ook een van de eigenschappen waarover een leerling moet beschikken. Bescheiden zijn. Daarna zeiden de geleerden vervreemding. Gorgatun. En onder vervreemding verstaan wij twee soorten vervreemding. Eén vervreemding in de zin van dat je afreist op zoek naar kennis. Dat je je familie achterlaat. Dat je je kinderen achterlaat. Dat je je bezittingen achterlaat. Hij doet vandaag de dag bijna niet meer. Maar deze vorm van vervreemding is voornamelijk de geleerde, de vroegere geleerde van het hadith ten dele gevallen. Zij waren degene die grote afstanden wisten af te leggen. Slechts om te achterhalen of een hadith sahih is of Daik is. Correct is of niet correct is. Terwijl wij vandaag de dag, wij hoeven slechts sahih en bukhari open te slaan. En wij vinden daarin alle overleveringen die wij nodig hebben. Maar heeft iemand van jullie wel eens nagedacht hoeveel inspanning El Boghari heeft geleverd om uiteindelijk tot zijn boek te komen? Hoeveel afstanden hij heeft moeten afleggen en hoeveel tijd het heeft gekost om dit meesterwerk tot stand te brengen... om zijn sahih... tot stand te brengen... zijn sahih waar wij vandaag de dag... van genieten. Hij heeft er... hij heeft er 17 jaar over gedaan. 17 jaar... heeft er Bukhari over gedaan... om zijn sahih... bij elkaar te laten. En vandaag de dag... ken je sahih in Bukhari. Of een cd krijgen als je wilt. Een andere hadith geleerde, een hele bekende, Abu Hatim al-Razi. Deze man was arm. Ontzettend arm. Maar hij wilde per se kennis vergaren. En wat deed hij? Om een hadith na te checken. ...om een hadith, op de correctheid van een hadith, te achterhalen, wat deed hij? Hij sloot altijd een akkoord met een aantal handelslieden... ...die op weg waren naar zijn bestemmingsoord. Als zij bereid waren om deze grote geleerden mee te nemen... ...dan was hij bereid om hem gedurende de algehele reis te bedienen... Hun kleren te wassen. Hun eten te maken. Hun kamelen te voeden. Moet je je voorstellen. Een van de allergrootste geleerden die de islam heeft gekend. Maar ze waren arm. De meeste van hen waren arm. Maar ze lieten zich niet tegenhouden daardoor. Ze deden er alles aan om kennis te verschaffen. Terwijl wij, alhamdulillah, om, we worden omringd door kennis. Er is bijna geen moskee of het heeft een gigantische bibliotheek. En toch zijn er maar heel weinig die geïnteresseerd zijn in kennis. En dan zie je hoe de tijden veranderen. Een andere vorm van vervreemding. Want ik zei, er zijn er twee. ik zei ook, er zijn er twee vormen. Tweede vorm is dat een leerling of een in, zoals het ook wel in het Arabisch wordt gedoemd, zich vreemd voelt tussen de meningen. Want mensen kennen de waarde van kennis niet. Zij waarderen niet. Zij waarderen kennis niet. En zij waarderen zelfs de geleerde niet. Als iemand, een van jullie, op basis van kennis, tijdens een zitting bijvoorbeeld, ergens, op basis van kennis spreekt, op basis van het boek van Allah en de sunnah van de profeet, sallallahu dan is de kans groot dat jij uitgelachen wordt en dat ze jou voor gek verklaren en dat ze jou bespotten. Maar komt er een jager een onwetende persoon, die spreekt op basis van onwetendheid, eigen verlangens, eigen begeerdes, dan wordt hij voor een geleerde aangezien. En dan wordt hij betiteld als de grote man. En dan wordt er naar hem geluisterd. En dan zie je hoe vreemd kennis is geworden. Hoe vreemd. Islam is geworden. En dat doet me gelijk denken aan de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt dat de islam als een vreemde is begonnen. En ook in de toekomst weer vreemd zal worden. En we leven in zo'n tijd. Daarna zeiden de geleerden Talukinu Ustaadin, oftewel onderwijzende leraar, het is een hele belangrijke. Je hebt gewoon een leraar nodig. Het kan niet anders. Wil je verder komen, dan moet je op zoek gaan naar een leraar. Want de leraar is nodig om dingen uit te leggen, toe te lichten en jou nieuwe dingen te leren. En hierdoor kan de leerling heel veel voordelen behalen. Ik noem een aantal op. Eén bijvoorbeeld. ...tijdwinst. Want... ...als jij bijvoorbeeld... ...een maand of twee nodig hebt... ...om een boek te lezen... ...een sjeeg is in staat... ...om dezelfde boek... ...of hetzelfde boek... ...in één à twee uur... ...samen te vatten voor jou. En een andere voordeel... ...is nog belangrijker... ...is dat eigenlijk een sjeeg... ...bedoeld is... Om jouw foute gedachtegang en gedachten te corrigeren. En recht te zetten. Want hoe vaak gebeurt het niet dat als wij een vers lezen. of een hadith lezen. dat wij dingen verkeerd begrijpen? Heel vaak. En alhamdulillah, is er dan een sheikh in onze buurt. die ons vertelt dat het niet zo is. maar dat het zo hoort te zijn. En ik geef jullie een voorbeeld. Toen wij klein waren en we leerden de Koran in Marokko, dan leerden we ook als kleine jongetjes surat en nes Surat en nes En iedereen is bekend met surat en Nes, hè? Ja? Surat en nes eindigt als volk. Min al jinnati, wood nas. Maar wat zeiden wij als kleine jongens altijd? Wat zeiden we? Min al jinnati, heel goed. Zeker Marokko. Ja, oké. Okay. <laughs> En dat klopt natuurlijk niet. Maar dat zeiden we altijd als kleine jongens. Want in soorten en zoek je in tot Allah subhanahu wa ta'ala tegen de invluisteringen van de shaitaan. Maar de shaitaan kan zowel voortkomen uit de mensen, want je hebt ook shaitaan onder de mensen. En de shaitaan kan ook voortkomen uit de djinn. Dus aan het einde zeg je, zeg je van, ik zoek mijn toevlucht tot Allah, subhanahu wa ta'ala, tegen de invluistering van de satan Die zowel, of satan zowel van de mensen als van de kind. Maar wij stochten altijd als kleine jongetjes onze toevlucht tot Allah, subhanahu wa ta'ala, tegen het paradijs. Hij zegt, jamlet niet. En dat klopt natuurlijk niet. En zo heb je een heleboel voorbeelden. Als wij niet opgevoed waren met Marseille. ...die ons steeds, of die steeds onze fouten corrigeerden... ...dan zouden we tot de dag van vandaag gigantisch veel fouten maken. Ook is een zegen nodig om zijn leerlingen manieren bij te brengen... ...en om hen aan te spreken op hun gedrag. Een leerling moet er alles aan doen... ...om zich de islamitische gedragscode eigen te maken... En als wij een blik werpen op het leven van onze vrome voorgangers, dan valt ons op hoe beleefd en welgemanierd zij waren in hun omgang met mensen en vooral met hun leraren. Zo vertelt de ibn Suleiman, een van de leerlingen van Shafi'i, rahmatullah ali. ...dat hij nooit water heeft durven drinken... ...in de aanwezigheid van Sheveh... ...uit respect voor hem. Zoveel respect had hij voor zijn leraar... ...dat hij zelfs... ...geen water durfde te drinken in zijn aanwezigheid. Terwijl wij... ...met eigen ogen... ...hebben mogen aanschouwen... ...hoe een aantal leerlingen zich misdragen... ...tijdens de les... ...of een lezing... ...van een weledele sjech... ...en bekende geleerde. Hebben we gezien. Een sjech is bezig les te geven... ...en eentje ligt, er op zijn, eentje ligt eigenlijk op zijn rug. Met zijn voeten gestrekt... ...in de richting van de sjech. En dit kan natuurlijk niet. Dit is zeer onder de maat. Een leerling dient de juiste zithouding aan te nemen. Dat is ontzettend belangrijk. Want het, zoals ik zei, een leerling moet een goede omgang hebben met zijn leraar. Zelfs als zijn leraar een moeilijk karakter heeft. Ik kan me herinneren dat Sharma al Hadjaj, Rahmatullahi alayhi. Ook wel Amir al Mu'minin, het hadith genoemd. Amir al op het gebied van het hadith. Sharad zegt zelf, hij vertelt over zijn jonge jaar. En de jaren waarin hij studeerde bij de Ahrmash. En een hermes was een hadief geleerd. Maar hij was hardvochtig. En terwijl de leerlingen toenadering zochten tot een ammes vroeg al, al hen weg. Hij wilde niks met ze te maken hebben. Hij ging zelfs zo ver, zoals Su'aba vertelt, dat een hond, een hond in huis heeft genomen. Zodra hij merkte dat de jongens op weg waren naar hem, Lied hij de hond los. Om hen weg te jagen. Maar Meshurba, samen met Sofiane Thawri, ook een grote geleerd, die zeiden, we gingen niet weg. We gingen op een afstand staan wachten. Totdat de hond in slaap viel, of even niet oplette, en dan stormden wij het huis van Ames binnen. En dan gingen we bij hem weer zitten om te leren van hem. Kijk, subhanallah, hoe moeite zij daarvoor denken? En daarom hebben die mensen het ook bereikt. Dus het is belangrijk om een goede omgang te hebben met je leraar. En ook dient een leerling als laatste voorwaarde een lange adem te hebben. Kennis kan alleen verkregen worden na lange jaren van spoegen, pluteren, inspanning. Toewijding en slapeloze nachten. Dus degene die van slapen houden, die kunnen het vergeten. Maar tot onze spijt zien wij vandaag de dag... een groepje jongeren die niet eens... de beginselen van het Arabische taal beheersen. Uitspraken doen over zaken... waar zelfs de metgezellen... niet snel een antwoord op zouden weten... En tot slot wil ik tegen jullie zeggen, gebruik de kennis die jij bezit op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En nodig daarmee de mensen uit naar de islam. En neem een voorbeeld aan de profeet sallallahu alayhi wasallam. Want sinds hij de opdracht of de boodschap ontving van zijn Heer, heeft hij geen minuut rustig gezeten en hij verplaatste zich van de ene naar de andere plaats om mensen te benaderen en over de islam te informeren maar dat vergt ook wijsheid Hikma. en wijsheid bedoelt of wijsheid betekent niks anders dan da'wa da doen op het gepaste wijze heb altijd in je hoofd dat mensen verschillen. En dat iedereen een andere aanpak nodig heeft. Zo zagen wij, of zo zien wij, in de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De ene keer dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een vriendelijke aanpak gebruikt. Iemand rustig benaderd. Zoals in het geval van de man die de moskee binnenkwam. En in de moskee begon te urineren. De metgezellen. Die stonden op. En die wilden hem een pak slagen gaan geven. Maar de profeet. (sallallahu alaihi wasallam) Bevolg hem om te gaan zitten. En sprak de man vriendelijk toe. En zei tegen hem. Deze moskeeën. Zijn bedoeld als gebedsreimtes en niet om erin te urineren. En dat was voldoende. Maar ook zien wij de profeet sallallahu alayhi Wasallam tijdens een ander incident een wat hardere aanpak gebruiken, een wat strengere aanpak gebruiken. Toen hij een metgezel zag met een gouden ring in zijn hand, pakte hij, deze ring uit zijn hand, en gooide het eigenlijk op de grond, en zei hoe kan het zijn dat er mensen onder jullie zijn die een hete koolsteen grijpen, en vervolgens deze in hun hand plaatsen. Dus hikma is dat je da'wa doet op een gepaste wijze. En rekening houdt met het feit dat mensen verschillen. Dus hoe je kennis gaan vergaren, inshaAllah, dan zou ik zeggen, houd rekening met deze voorwaarden die ik tijdens deze lezing heb genoemd. En ik wil jullie allemaal bedanken als subhanAllahu, sharulla ia and stafra koatuin.